Wat ik heb begrepen doen? dat Zandvoort uh, Kies ook goed bezig is, Gert. Daar kan jij wel wat over vertellen. Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Jelmer heeft al een beetje uh, iets verteld over Zandvoort kiest... maar het kan niet genoeg, want het is heel belangrijk, denk ik... voor de komende verkiezingen. De Zandvoorts Media, dat is Zandvoort Insight... de Zandvoortse Courant, de Zandvoort Podcast... en natuurlijk onze eigen omroep ZFM... of ZFM, zoals ook wel genoemd wordt... die hebben de handen in elkaar geslagen een maand geleden, in november hebben we de eerste bijeenkomst gehad en afgesproken... dat wij heel veel aandacht gaan besteden aan de komende verkiezingen. En daarvoor hebben we een, uh, samen met Gilles Kok van de Zandvoortse Courant... en Roy van Buringen van Insight, is er een website ontwikkeld... onder de titel zandvoortkiest.nl. www.zandvoortkiest.nl En op die website verschijnen eigenlijk alle uitingen die uh, er zijn en of komen... Naar de verkiezingen toe. U kunt daar vinden alle partijprogramma's van alle partijen. U kunt daar vinden de kandidatenlijsten. U kunt ook heel veel interviews vinden. En dat wordt per week natuurlijk meer. Want als wij een partijleider uh, ondervragen. dan komt dat hele interview ook te staan op Stamford Kiest. Dus alle informatie over uh, het, het kiezen. in maart van dit jaar, van volgend jaar. dat kunt u terugvinden. Ook de gemeente doet daar aan mee en zijn ook heel blij met dit initiatief. Want zij kunnen ook via onze website zeg maar, al de informatie kwijt die uh, vanuit de gemeente wordt gegeven. Je kan iedereen aanraden om daar eens naartoe te gaan, eens te surfen en een keuze te maken uit uh, de partij die jou het beste past. Nou is het zo dat uh, nog niet alle partijen staan erop. Dat wil zeggen alle lokale partijen staan erop. Maar de landelijke partijen die hebben tot 31 januari de tijd om zich alsnog aan te melden. En waarom zou een landelijke partij dat willen? Omdat, ik heb geen idee. Maar we moeten er rekening mee houden dat bijvoorbeeld een DENK... of een Partij van de Dieren of een vorm van Democratie... dat zijn landelijk georganiseerde partijen en die hebben meer tijd uh, gekregen... omdat het hele apparaat al klaar staat. Hè. Ze, hebben, ze voldoen aan alle verplichtingen op voorhand al omdat ze in de Tweede Kamer zitten. Dus tot 31 januari is het nog even spannend wie erbij komt. We hebben geen idee. Oh, okay. Maar het kan ja. zomaar zijn dat het Forum erbij komt. Of Partij van de Dieren. En, en die staan natuurlijk nu nog niet op de site. Uh, dat kan niet, want dat weten we gewoon niet. Maar alle bekende partijen die nu uh, ook al in de raad zitten, die staan erop. Uh, plus de Jongerenpartij, want dat is wel een nieuwkomer. En Zee, Zandvoort, echt één, dat is ook een nieuwkomer. Heb ik, heb ik ze allemaal gehad. Daar hebben we tien partijen die er nu op staan. Ja, ik kunt ze allemaal veel. terugvinden. Ja. En wat leuk is, en wat we graag zouden willen dat u doet... u kunt alvast stemmen. U kunt één keer per maand alvast uw stem uitbrengen... middels een knop op de website. En dat vinden we leuk, zodat we in de loop van de tijd... af en toe een voorspelling kunnen doen. En dan kunnen we kijken in hoeverre die voorspelling die wij dan uh, doen... een beetje, een beetje up-to-date is. Uh, ik hoor een signaal. Ma Maya, die zwaait er maar. Maya. Ja, uh, staan de, de, de verkiezingsprogramma's uh, erop? Alle programma's staan erop. Nou, we hebben, er nog maar, we hebben het CDA staat erop. GroenLinks staat erop. En Partij van de Arbeid. Dat zijn de enige drie partijen van wie we het programma hebben ontvangen. Oh, okay. Andere partijen zijn nog druk aan het werk. Uh, maar op het moment dat die beschikbaar zijn... we verwachten binnen nu en een maand... dan komen die allemaal uh, op de website te staan. En op de website heb je overal ook icoontjes van de partijen. Dus je kunt aanklikken, ik wil alles weten van de PvdA. En onder dat icoontje vind je dus het partijprogramma... de kandidatenlijst, okay. uh, het gesprek met Maaike Koper... of met anderen van de PvdA. Dus als je daarop gaat kijken... ben je volledig geïnformeerd voor wat betreft de verkiezingen. En de oproep is natuurlijk aan iedereen om in maart sowieso te gaan stemmen. Het maakt mij eigenlijk nog niet eens zoveel uit op wie... Vorige, vorige verkiezing was 41% heeft gestemd van de Zandvoortse ah. Als wij met dit initiatief voor elkaar kunnen krijgen dat we naar de 50% uh, kunnen gaan, dan zijn we al heel tevreden. En vooral de jongeren roepen we op om te gaan stemmen. Die hebben een eigen partij, de Jongerenpartij. Dus ja. uh, keuze genoeg, de keuze is reuze. Is het wel eens uitgezocht waarom er zo weinig gestemd is? Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met de interesse in de landelijke politiek. Nou, dat is nu natuurlijk op een dramatisch dieptepunt hè, op ja. dit moment. En uh, ik denk dat mensen onderschatten... het belang van lokale politiek is eigenlijk veel ingrijpender... dan de landelijke politiek. Want sommige beslissingen die uh, de raad neemt... die hebben direct invloed op je, ja. op je leven hier in Zandvoort. Dat hebben sommige beslissingen landelijk ook wel... Maar nou, we praten hier over woningbouw, brandweerkazenen, nieuwe ja. hotels, uh, vergunningen. Uh, Verkeerbeleid. Ja, verkeersbeleid, rotondes. Dus het is veel belangrijker, vind ik, om lokaal te stemmen. Sowieso. Ja. Je moet altijd stemmen natuurlijk, maar goed. Ja. Dat, Dat was mijn oproep niet. voor Zandvoort Kiest. Ja, maar als jongere, wat heb ik eraan om te gaan stemmen dan inderdaad, ja. Nou ja, de, de, alle partijen tot nog toe die ik gezien heb... die komen natuurlijk ook op voor de jongeren. Dat kan ook niet anders in zo'n grote doelgroep. <laughs> ja. Maar er is één een, een partij, hè, met Jerry Kramer en Kim Guransson. die hebben gemeend daar zelf een partij voor te mo moeten oprichten. de jongerenpartij. partij. Ja, een ja. ja. En die richt zich specifiek op de jongeren... ook om die te enthousiasmeren om te gaan stemmen. En er komt ook actie op en we gaan folderen of zij gaan folderen... En, uh, er komt nog voldoende actie in januari, februari. En ik ja. hoop ook juist dat de jongeren gaan stemmen. Ja, ze staan er nog niet op, zie ik staan. Ik ben niet op de site. Ik sta nu op de site van Zandvoort Kies. Maar Jong Zandvoort heeft nog geen website. Nee, dat nee. klopt. Die, heeft, uh, die is daar nog druk mee bezig. Ze hebben ook nog geen programma. Wel kandidaten. Als het goed is, moeten hij die wel ergens op staan. Maar dat is allemaal nog heel jong, hè? <laughs> ja, ja, ja. letterlijk. Ja. En C, Zandvoort Echt 1, ja. die is ook in ontwikkeling. Ja, ja. zie Ja, GroenLinks, ja, inderdaad. Maar als je nou zelf partij wil beginnen, wat moet ik daarvoor doen? Nou, nu ben je te laat. Ja? Ja. ja. het tot is niet heel 31 moeilijk januari, zei je net. Nee, landelijke nee, landelijk. partijen. Oh. DENK kan nog meedoen. Forum kan nog meedoen. partij voor de Dieren kan nog meedoen. Waar, waarom zouden ze, vraag je ja, af. Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat, dat kan nog wel tot... Tot 31 januari blijft het open voor de landelijke partijen. Oh, maar niet voor de lokale partijen? Nee, die is, dat is afgesloten. Ja. Ah, okay. Dat uh, had 20 december, dacht ik, uh, was de uitzondering. Okay. Geen uitzondering? Nee, je kunt niks beginnen, Pim. Wat, wat, wat, wat voor een partij wou je dan beginnen? De top 2000 partijen? Ja. <laughs> Beatles in de top 2000. Ja, daar ben ik mee eens. Dat is erom? Stem ik op jou in ieder geval. Mag ik een tegenpartij oplichten? Ja, de tegenpartij, ja. <hijen> die was goed, hè? Met ja, en ja, en ja, en en van en ja, Nou, ja. oh, je zei net over de Partij van de Dieren, maar ik hoor veel mensen... die zouden graag op de Partij van de Dieren hebben ja. willen stemmen. Ja, ja. ja, ja de vraag is of ze in Zandvoort voldoende stemmen krijgen. Maar goed, dat is aan hun. Oh, uh, ik denk het, denk het. heel veel. Ja. Maar de uh, ja, Partij van de Dieren, ik denk niet dat die hier gaat komen... Ja, je moet kandidaat hebben, je moet een programma ja. hebben. Ja. Goed, Ik denk dat dat het probleem is. Ook. Ik denk dat het heel veel werk is. En ja. uh, het is toch een kleine partij ook. Maar we gaan het afwachten, voor mij mag het.